7 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Libië is de onderminister van Industrie gedood bij een aanslag. Dat gebeurde in de stad Sirte. Het is nog niet duidelijk wie hem hebben omgebracht. Het zouden meerdere schutters zijn geweest. De minister werd doorzeefd met kogels. en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar bleek hij al overleden te zijn. De laatste maanden is het geweld in Libië weer toegenomen. Het is de eerste keer dat een lid van de interimregering is gedood bij een aanslag. Gisteravond kwamen nog zeker 19 mensen om bijgevechten... tussen twee stammen in het zuiden van Libië. Het zou een zijn zijn geweest voor de dood van 40 mensen bijna twee jaar geleden. Alle daders van de aanval op een winkelcentrum... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn dood. Dat zegt de Amerikaanse inlichtingendienst FBI... die samen met de autoriteiten in Kenia onderzoek heeft gedaan naar de aanslag. Bij de aanval op winkelcentrum Westgate kwamen in september zeker 67 mensen om. De Keniaanse politie sloot het winkelcentrum na de aanval af... Volgens de FBI is het ook daardoor onwaarschijnlijk dat daders hebben kunnen ontsnappen. De aanslag was het werk van de aan Al-Qaeda gelieerde beweging Al-Shabaab. Als nu nog daders in leven zouden zijn, zou Al-Shabaab daarmee zeker willen opscheppen, zegt de FBI. De Venezolaanse minister heeft in de strijd tegen corruptie binnen het politiekorps een mobiele telefoonnummer aan agenten gegeven. Stuur me direct een sms als jullie te maken krijgen met een corrupte collega of chef, zei minister Miguel Rodriguez Torres van Binnenlandse Zaken. Venezuela is een van de gevaarlijkste landen ter wereld en corruptie bij de politie wordt gezien als een belangrijke oorzaak. De minister gaf agenten zijn telefoonnummer tijdens een bijeenkomst op een militaire academie. Daar werd de nieuwe opzet van de nationale politie gepresenteerd. In de Londense wijk Tottenham hebben 500 mensen een waken gehouden... voor een man die in 2011 door de politie is doodgeschoten. De 29-jarige Mark Duggan werd ruim twee jaar geleden gedood... toen hij in een taxi zat, omdat de agenten dachten dat hij een wapen bij zich had. Na de dood van de man braken in enkele Engelse steden rellen uit. Winkels werden geplunderd en er werden vernielingen aangericht. De onrust duurde een paar dagen. Een jury bepaalde deze week dat de agenten die in 2011 geschoten hebben... niets te verwijten is. De bijeenkomst in de wijk Tottenham is rustig verlopen. De familie van de doodgeschoten man had haar omgevraagd. Premier Cameron bedankte de familie voor de oproep... om vooral in de rechtszaal te strijden en niet op straat.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 Het weer. Eerst vooral in het zuiden wat mist. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. Het is dan droog. Bij een meest matige wind wordt het 5 of 6 graden. De komende dagen is het lichtwisselvallig. Middagtemperatuur van 6 tot 8 graden. En s'nachts rond of iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? Uh, ik schat in mei. Geen flauw idee. Zeker weten?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 Vroege vogels, geluid van de week. Goedemorgen. Iedere zondag beginnen wij om 7 uur met onze natuurgeluidenquiz. En uh, ja, u hoort hem nu. Dit is het nieuwe geluid. Het is een geluid dat... Onder water is opgenomen, houd dat in gedachten als u gaat raden. En uh, ik kan nog zeggen dat dit dier, hoewel het niet zijn seizoen is... de afgelopen week meerdere keren op de venolijn is gemeld. Dus u kunt ook oude venolijntjes gaan terugluisteren. Als u nou denkt, uh, ik weet het... Uh, dan gaat u naar vroegevogels.vara.nl om mee te doen. 3 uur natuur en milieu op Radio 1. Zo doen we het voortaan. En dat betekent meer bijzondere waarnemingen op onze Venolijn, Meer reportages vanuit het veld. Meer gasten die bij ons langskomen hier aan het Nadermeer. U kunt zich vandaag verheugen op Kamveenmos, boswachtergrades, De Grauwe Kiekendief, eh, helaas niet op Sinien-Abbering, eh, want die is met vakantie. Maar mijn naam is Benno Bentveld en tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. was zij uit de Symfonia nummer 38 in D. Groot van de Belgische componist Pierre van Malderen. Beweest in het Vochtelooerveen. Daar is onlangs een unieke mossoort aangetroffen. Getrof, het Kamveenmos. Het is een soort die uiterst zeldzaam is. Hij komt maar op vijf plekken voor in Nederland. Het Vochtelooerveen is een uitgestrekt hoogveengebied in de buurt van Assen. Het Natuurmonument is al jaren bezig om dit gebied te vernatten. Zo, uh, om zo het hoogveen in stand te houden en zelfs aan te laten groeien. Bioloog Klaas van der Veen. Ja, u hoort het goed. Klaas van der Veen is de ontdekker van het bijzondere mosje. Hij ontdekte het terwijl hij in het gebied aan het inventariseren was. Henny Radstaak is met hem en beheerder Enits Scholtens het veen in en probeert dat kamveenmos terug te vinden. We lopen nu echt op het veen, hè, Klaas? Ja, dit is echt uh, een soppig stuk nu waar. Uh... <laughs> Waar de bodem helemaal bijna bedekt is uh, geraakt met veenmossen. Want het is, uh, ja, we hebben de waterpakken maar aangetrokken. Want uh, ja, af en toe zak je ineens een stuk dieper weg dan je denkt. Ja, je hebt, je hebt inderdaad dat, het gewoon, uh, dat je het hier op lazen niet meer droog houdt. Zo uh, nat uh, is het hier gezet. dit gegroeid met uh, veenmos En wat zien we nog meer? Nou, we zien in, de, in dit vlak vooral veel eenaardig wolgras. En uh, ja, verschillende soorten veenmossen. Een kleine veenbest, lavendelhei en ronde zonderdouw zit hier, zit hier in dit stuk veel. En dat is wel erg leuk, want als je hier twintig jaar geleden gestaan zou hebben... dan zou je nu tussen, tussen de pijpenstroepollen gestaan hebben. Een beetje een droog, uh, verdroogde uh, oude heide. En het is dus door al dat water wat erop gezet is, zijn uh, die hoogveenplanten teruggekomen. Enit Scholtens, jij bent de beheerder van Natuurmonumenten. We staan hier midden in het vochteloze veen. Ja, het is prachtig. Het is net Afrika hier. Oh, ja. Ja, het is echt zo. Je uh... ziet echt uh, waar je ook kijkt, daar uh, bijna geen teken van menselijke aanwezigheid. Klopt. Ja. Zo... Weg van de bewoonde wereld. Ja, het is een prachtige, zeer unieke veengebied. En uh, we zijn op dit moment natuurlijk heel trots dat we dit kunnen beheren, Maar allemaal omdat het zo uniek is, uh, ja, eigenlijk het laatste stukje van het veen wat vroeger. Uh, vele vierkante kilometers was. Ja, hoogveen, hè? Hoogveen, inderdaad. Ja. Terwijl we steeds uh, verder wegzakken, zakken, zo maar ja, een ja, stukje. Ja, is een spannende actie, dit. Uh, ja. Ik vind het wel leuk. Wat? Wow. <laughs> Had je zo ja. pakken? Okay. Ja, dat was een, uh, een greppel, volgens mij. Volgens mij zak ik nog steeds half weer. <laughs> Dankjewel. Je zak je ineens tot aan je knieën weg niet Je loopt met een uh, gps-apparaatje, Klaas, want ja, we zijn op zoek naar jouw uh, bijzondere vondst, natuurlijk. Ik heb de coördinaten ingevoerd en uh, nou, ik denk dat we dit nog 100 meter vol moeten houden. <laughs> Tenminste, als, als je wilt zien, dan moeten ja, moet het moet lukken. Zien. Ja. Nou, even, even doorzetten nog. Harde bodem. Hieronder. Mijn voet zit op de grond. Ja. Want hoe ver is dat? Halve meter in nu? Ja, denk ik. Ja. Mijn voet zit op de bodem, dus dat is dat klinkt vrij hard. Maar mijn, mijn knie zit tot, in, zit tot in het water. Best wel zwaar lopen hier doorheen. Hè? <laughs> Hoef je niet meer naar de sportschool? Te <laughs> nee hoor. <laughs> ja, heerlijk. En dit, wat is het geheim van, van het terugkeren van het hoogveen hier? Uh, ...doordat men uh, vanaf de jaren 80 al uh, maatregelen heeft genomen... ...om te zorgen dat het water hier uh, in het veen vastgehouden wordt. Dus men heeft dammetjes aangelegd in de jaren 80 al. En de afgelopen 10, 12 jaar zijn allerlei projecten hier geweest... ...zowel in als om het veen, om te zorgen dat het water niet naar uh, ja, zeg de zijkant drijft. Want dit, dit veen ligt uh, enkele meters hoger dan het omliggende landschap... En het, dus het water heeft een neiging om weg te gaan. En we hebben dus uh, honderden hectares natuurgebieden... de afgelopen jaren hier omheen ingericht... om te zorgen dat het uh, water ook tegengehouden wordt. Als we dat niet doen... Buffers eigenlijk. Ja, buffers. Echt buffersrandzones waar ook weer kansen liggen. Oude landbouwgebieden. Ja, oude landbouwgebieden. Er dus zijn Echt honderden hectares landbouwgebied zijn uh, ingericht uh, als uh, natuur. En met als doel uh, voornamelijk om... Uh, naar enerzijds wateropvang, ook uh, om de agrarische te behoeden voor wateroverlast. Hè, want als hier heel veel water va valt en het zuivelt aan de kant, dan hebben de agraries er ook last van. En, en maar uh, voor de natuur is het van belang om het vast te houden, zodat het, uh, het, uh, ja, het veen nog verder kan uitdijen en uitgroeien. En de bijzondere soorten ineens komen, zoals dat kamveenmos waar we naar op weg zijn. Ja, inderdaad. Jullie hebt het ook nog niet gezien, of wel? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik ben er niet bij geweest? Nee, ik ben erg nieuwsgierig. <laughs> erg nieuwsgierig. Hartstikke leuk. Nou, We moeten nog een meter of vijftig of zestig. Dus we strompelen oh. verder en ja. dan... Uh... Ja, dankjewel. Hier <laughs> moet het ergens zijn, Klaas? Nou, we zitten nog enkele tien kilometers afstand. Oh, Oké. Okay. We komen er wel. We geven het nu niet op Nee, we zijn, zijn er bijna. bijna. We kunnen hem bijna aanraken volgens mij. Zakken ja. oh. steeds dieper weg. Even oppassen voor de apparatuur. Heb je hem gevonden, Klaas? En steek ze duim omhoog. Moet er die kant op. Ja hoor, ik herken hem ogenblikkelijk. Ja, dit is hem. Klaas, nou, jouw vondst. Je ziet het er zeker. Nou, ik herken het niet, maar jij bent de expert. Ja. Dit is, dit is het kamveenmos. Dit is het nou, ja. Het, is echt een, uh... nou, het springt er niet uit als uh, iets wat je gelijk herkent. Beetje geel, met, beetje uh, groen. Beetje geelgroenig en fijn. Het is een beetje een delicaat uh, mosje. Kleine, kleine takjes allemaal. Dat ja. zou heel erg opvallend. Ja, je moet het echt herkennen. Ja, het is uh, in het veld wel te... Op een gegeven moment kun je er een beetje een, een, beetje een uh, oog voor krijgen. Als je het, als je het gezien hebt door de, doordat het zo fijn is. En omdat het... Uh, als je er een stengeltje uitpakt, dan, dan is het bijvoorbeeld ook veel eilder. De takjes die zitten, oh, okay. er veel, die zitten er heel eil op. Je hebt nou een takje van 10, 15 centimeter in je handen. Dat trek je dan ja, zo uit. dat is... Uh, het is niet de veemolsen voor beginners. Dat zijn veemolsen misschien toch ook niet. Maar, maar deze, dit groepje, dat is, uh, dat is wel lastig, zeg maar. Maar jij liep hier anderhalve week geleden... te inventariseren voor natuurmonumenten... naar de veenmossen kijken... en toen ja. kwam je dit per ongeluk tegen. Dit bultje... Het is een bultje van een meter of twee bij 2,5. Ja, het is eigenlijk nog iets groter dan ik in mijn hoofd had al. Ja. ja, ja. Maar toen stond jij kwam hier, dan ben je naartoe strompelend zoals nu met je waterpak aan. En uh, herken je het meteen als kanveenmos, als dat zeldzame mos? Nee, er zijn een paar stengeltjes meegegaan eerst naar huis toe. En dan uh, het wauwmoment, om zo maar te zeggen, ja? dat, heb je, dat heb je thuis als je door de microscoop kijkt. En toen sprong je Want in een langs. gat in de lucht. Nou ja, dan ben je wel een beetje uh, flink enthousiast. Ja. want uh, Onder de microscoop is het ook echt heel makkelijk om te herkennen. Want, want uh, die veemolsen die hebben wat groene celletjes die heel glad door die blaadjes lopen. En bij dit veemol zitten op die celletjes allemaal ribbeltjes, een soort lijstjes uh, naast elkaar. En als je er met de microscoop er... Uh, bovenop zo'n blaadje kijkt, dan, uh, dan is dat zichtbaar als een soort kammetje op, op, op zo'n groene cel. Vandaar de naam? En, uh, daar komt de naam vandaan. Een zeldzame soort, op slechts vijf plekken in Nederland. Pas op dat je niet achterover valt. Ja. Ja. <laughs> en die staat hier allemaal mooi. Ja, en, en wat voor keuzen zeg maar. Het is, uh, het is ook niet een topje wat je... Het is niet een paar vierkante centimeter. Een paar hè? stengeltjes, uh, het is echt een uh, uh, paar vierkante meter. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Unieke natuur, heen niet. Absoluut, absoluut. En jouw gebied? Mijn gebied? Nou, <laughs> ons gebied natuurlijk. Ja, jij bent de ja. beheerder. Ja, maar het is wel uh, prachtig dat we dit mogen, mogen ja, beheren, behoeden... en, uh, en nog mooier uh, kunnen laten maken. Wat zegt u nou, Klaas, dat dit bijzondere, unieke kamveenmos in dit gebied voorkomt? Nou, in combinatie met al die andere soorten zegt u dat, dat het... Uh, dat het eigenlijk, ja, dit is eigenlijk vrij spectaculair... omdat het juist in die setting van die hoogveenontwikkeling... Uh, opduikt Hier. En, uh, ja, ik heb de laatste weken een paar leuke dingen gevonden. Het, uh, er is hier een paar honderd meter verderop nog een, een leuk soort van hoogveen, het slankveemos. En, uh, nou, het is een twee het, het, bijzondere soort. Die komt er nou eens bij, die is ongeveer even, even zeldzaam. Zeg maar maar die, uh, het, is, ja, het is gewoon een, een kiembed zeg maar, voor alles wat hier uit de lucht uh, naar beneden komt, uh, wat hier, wat hier uh, de kans vindt om het te doen de goede kant op gaat, dan heb je over tientallen jaren... Heb je dat, uh, dat die soorten die echt kenmerkend zijn voor hoogveen... dat die de overhand uh, meer krijgen. Nou, waarom komt het nu precies op deze plek voor? Waarom hier en waarom niet uh, 100 meter verderop? Nou, 100 meter verderop, daar heb je, daar heb je hele schone stukken... waar uh, het nog wat natter is. En er staat heel veel waterveemos. En, nou... 20, 30 meter verderop zie je een pijpenstrootje langs een watertje. Ja. En daar is het maar iets het aangereikt. Ja. En dan heb je hier dat, die gradient. En die is zo, uh, ja, die is zo rijk omdat er uh, voor al die veemolten wel wat te halen is, zeg maar. Ja, dit is hier een soort... is een eigen plekje, als het ware. Ja, in de, in en dat graden. luistert heel nauw. Zo'n overgangsgebied tussen, met wat meer voedsel in de bodem dan die arme grond. Ja, dat is veel gedifferentieerder. En dan heb je ook ja. allerlei vestigingsmogelijkheden. Omdat je ja, die pijpenstrootje, die wil je in je hoogveen eigenlijk uh, wel kwijt. Maar als vestigingsmogelijkheid uh, van, van die kale stukjes op die pollen... daar uh, die heb je wel nodig om, uh, voor, voor mosjes vooral, om, uh, om zich te kunnen vestigen. En zo grijpt het hele ecosysteem weer in elkaar? Het grijpt, uh, het grijpt zijn plek. Uh, maar dit was ja. een resultaat, deze mooie ja. bult uh, met kamveen. Ja. ja, dit is voor mij echt genieten met, uh, met al die hoogveensoorten erop. En dan zo'n uh, prachtige veemossoort er, uh, eronder in de bult... Even dichtbij kijken. Misschien met je loepje erbij. Dat kammetje zien dan, of niet? Oh, dat kammetje, uh, dat wordt hem niet echt. Dat is meer een microscoopervaring. Ja, ja, ja, dat zie je nu niet. Gewoon met, maar ook niet met, met jouw loep. Uh, nee, met een loepje kun je, kun je... Dat soort fijne details kun je niet zien. Dan kun je tien keer vergroten, maar geen tweehonderd keer, nee, zeg maar. Nee, okay. en, uh, maar is eigenlijk, ja, het mosje ziet eruit als, als, je, als je hem eruit trekt... Een, uh, ja, het is een heel takjes, zeg maar. slank veemosje met wat, uh, wat zijtakjes. Ja, zij en dat zij ziet er een beetje groen uit. Ja. En wat bleke stukken. En bij deze soort zijn de takjes een beetje, een beetje slank en wat, uh, een beetje puntig. Daar ben je dan blij mee, denk ik. Hè? Dat, het hier, uh, ja, dat je zo'n, zo in ieder geval Klaas, door Klaas, een zo'n uniek uh, mosje gevonden is. zeker want zonder, zonder mensen als uh, Klaas, die echt uh, nou, zo'n mosje op zeg maar, de millimeter kennen... Uh, zullen wij ook niet weten uh, dat het hier groeit. En het is leuk om dan uh, dat ook met mensen te delen. Want we zijn natuurlijk trots op het gebied. En mensen mogen best weten uh, dat, het, uh, nou, dat het gebied steeds mooier wordt. Ja, maar hier kom je niet bij, hè? Nee, waar wij nu staan, uh, daar kom je niet bij. Dat zou ik ook niet uh, direct aanraden. Laten we maar een fotootje van uh, dit kampveenbos maken. Voor op de website bijvoorbeeld. Ja, laten we dat maar doen. Nocturne in G groot opus nummer 12 van de eerste componist John Field uitgevoerd door Roberta Mamou. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Na wekenlang echt voorlente weer. Ja, zo noemde Arnold van Vliet dat vorige week, voorlente voorlente. Eh, daalt de temperatuur vanaf dit weekend... en gaat het de eerstvolgende dagen s'nachts licht vriezen. Er is zelfs kans op natte sneeuw. Nou, dat hebben we lang niet gehad. Ze maar eens eens zien wat dat met de natuur doet. Met al die vroege bloeiers. Over naar onze bomvolle fenolijn 0356711338. De heer Buis uit Nijmegen. De kerstrozen staan in bloei... Maar ook nog de laatste uh, huigeraas. En de gekweekte uh, smeerwortel. Verder staan de krokussen tien centimeter boven de grond. Als het nog even zo doorgaat, uh, zou ik vandaag of morgen... al de eerste knoppen kunnen zien. En ik heb ook al de eerste tulp over de grond zien uitkomen. Marieke Kooijmans uit Tilburg. Vanmorgen om kwart over zes werd ik gewekt door de Merel. De eerste wel ja. Jacqueline Noordman, Amsterdam Buitenveldert. Het moet een eersteling zijn... In onze tuin, de eerste primula met diep rode bloemen met een geel hartje. Anja, ik ging zaterdag wandelen achter kasteel Heeswijk. En daar zag ik een koekoeksbloem in bloei. Wootje uit Monnikendam, Vanochtend zag ik in het zonnetje een citroenvlinder rondvliegen. Heel bijzonder. Jeannette Essink uit Koekangen. Een paar opvallende, de bloeiende braam. Ik zag een tak met helemaal met bloesems. Ik hoorde een volop zingende roodborst. En deze week dan toch maar eens even naar Zwolle afgereisd... om op zoek te gaan naar die fantastische, prachtige sperveruil. Nou, het was de moeite meer dan waard. Wat buitengewoon mooie beesten, wat bijzonder... om die zo dichtbij te kunnen uh, bewonderen. Met uh, jouw reisers van Amerika... Ik ben momenteel in Overloon, het is zondagochtend, half elf. En ik zie een troep van een twintigtal kleine zwanen overkomen. Dat betekent, einde van de maand, winter. Het is maar dat je het weet. Kijk, dat zijn. De de kleine zwanen en de signalen uit de natuur. Hè? Eind van de maand, winter. nou Straks meer Fenolijn. U kunt het nummer inmiddels dromen. Natuurlijk 035 6711 338. Eh, Arnold van Vliet van de natuurkalender... die verwacht met de aanhoudende maximumtemperaturen... van rond de 8 graden Celsius... de aankomende week de eerste meldingen... van bloeiende zwarte en witte elzen. Daarnaast zijn er eh, eerste bloeimeldingen van hazelaars... sneeuwklokjes, fluitkruid, speenkruiden, en gewone dotterbloem te verwachten... als ook de bladontplooiing van de gewone vlier. En bij de vogels is het letten op de eerste zingende zanglijster... en het roffelen van de grote bonte specht. Doordat de maximumtemperaturen waarschijnlijk onder de 10 graden blijven... zal de kans op het waarnemen van een citroenvlinder... of een dagbouwoog of kleine vos zeer klein zijn. En na deze giga uit het Concerto Grosso in F Groot. Open nummer 12 van de Italiaanse componist Arcangelo Corelli. Hoort u het nieuws gelezen door Ewout de Jong. Alle daders van de aanslag op winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn bij die aanval gedood. Dat zegt de Amerikaanse inlichtingendienst FBI die samen met de autoriteiten in Kenia onderzoek heeft gedaan naar de aanslag. Bij de aanval kwamen in september zeker 67 mensen om. Het was het werk van de terreurbeweging Al-Shabaab. Bij een aanslag in de Libische stad Sirte is de onderminister van de industrie gedood. Hij werd door meerdere schutters onder vuur genomen. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Het geweld in Libië is de afgelopen maanden weer toegenomen. Het is voor het eerst dat een lid van de interimregering is gedood.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 De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenvereniging van de VVD... heeft D66-leider Alexander Pechtold uitgeroepen... tot liberaal van het jaar 2013. De JOVD prees Pechtold onder meer om zijn liberale pleidooien... voor lastenverlichting en bescherming van de privacy. Het weer droog, opklaringen, verspreidt ook nevel en mist... of lage bewolking in de loop van de dag. Geleidelijk overal zonnige periode en het wordt een graad of zes. Hier komt hij nog een keer. Het vroege vogels weekgeluid. Ja, met dat geluid van de week heten we u weer. Welkom bij Vroege Vogels. Als u nou denkt te weten wat het is, ga dan naar vroegevogels.vara.nl... en doe mee aan de natuurgeluidenquiz. Ik moet erbij zeggen, het is opgenomen onder water. En de prijs van de week is het jaarboek Sterkende 2014 van Govert Schilling. De sonate voor klavier van de Spaanse componist... ...Matteo Antonio Pérez de Albini's. Het geluid uh, van onze natuurgeluidenquiz van vorige week... Uh, ...dat klonk zo. Ja, en dat bleek een hele moeilijke. We kregen de meest uiteenlopende oplossingen. Rietzanger, roodborst, kikker, cicade, winterkoning... ...pimpelmeest, krekelzanger, wekkertje... De helft van de 233 inzenders gaf als antwoord krekel. Maar ja, dat is een beetje te algemeen. Nou ja, omdat we niet flauw doen, uh, rekenen we het antwoord krekel wel goed in de totaalstand. Maar de prijs van de week die gaat naar die ene luisteraar die het helemaal goed heeft. En dat is Roel Jansen in Hattem. Nou, de prijs komt naar u toe. Hier komt het geluid nog één keer. En dan mag de man die het heeft opgenomen het verlossende antwoord geven. En dat is natuurlijk de geluideman van de krekels in Nederland, Boudewijn OD. Het was Huiskrekel en het waren twee mannetjes die licht aan het rivaliseren waren. Dus een beetje aan het ruzie schoppen. En waarom doen ze dat? Ja, mannetjes hebben altijd wel wat last van elkaar. Ja. Zeker als ze op zoek zijn naar een vrouwtje, dan ja. zingen ze liever alleen. Het bijzondere van dit geluid is dat je het ook nu in de winter kan horen. Ja, want het is een soort die eigenlijk heel erg is aangepast aan de mens... en uh, de warme binnenruimtes van bakkerijen en vroeger ook stallen opzocht... om uh, de winter ook te doorstaan. En dan hoor je in januari, als je geluk hebt, dit geluid... Ja, dan hoor je dat. En het, het grappige is ook inderdaad, dat moet ook heel bekend zijn geweest. Want het wordt ook uh, in een van de Christmas Tales van uh, Charles Dickens... wordt het te berden gebracht. The, the Cricket on the Hearth. Dus de krekel bij de haard. En, en dat uh, is deze krekel? Dat is deze krekel. Dus het is uh, ook uh, in de literatuur een uh, beroemde. Een hele beroemde krekel. In 2001 deed vroeger volgens een oproep over die huiskrekel... want er waren bijna geen plekken bekend waar die insecten voorkwamen. Juist omdat de huiskrekel bijna alleen binnenleeft. Uh, en daar heeft hij ook zijn naam aan te danken. De mooiste huiskrekelplek was de grote papierfabriek van Parenko in Renkum. Daar hoorde ze het hele jaar door, schreef Willemijn Hendriksen. Nou, dat wilden we wel eens meemaken. Boudewijn OD en Joost Huizing en tipgever Willem Hendriksen moesten urenlang zoeken... maar. Eindelijk, bijna aan het eind van die uitzending van 13 jaar geleden, werd er eentje in de lawaaiige papierfabriek gevonden. Hier, links over de ruitstof, oh, dat? Dat is eentje die platgetrapt is. In een kadaver. Nee, niks, wel. Dit was een platgetrapt vrouwtje. Waar zie je dat nou aan? Aan zijn legboor aan haar, haar legboor. Waarmee ze de eentjes dus ergens diep weg kunnen stoppen. We nou, een ander deel van de fabriek? Ja. Maar het is dat je bij ons bent, maar we verdwalen hier anders hoor. Daar kan ik me wel in denken, ja. Echt een dolof van gangen uh, en ruimtes. Lekker warm in de werkplaats. Ah oh, dat zijn we. het. wie is al hey, uh, aan, aan de lijn? De Eekjes? Nee, ja? zijn er niet, jongen. Zei zijn er Als je even stond misschien wel. Oké. Gooi je hem? Gooi je, dan? Ja, hoor je, ja, je dan maar waar zit hij? Hoor je? Het? Ja. Oh, oh. Dit is er, een, Onmiskenbaar. Ja, zeker. Zij kennen niet anders of we hier nou straks zetten, overdag, of het weekend. Altijd. Dat we altijd uh, die meisjes hier horen. Wij noemen ze ook geen krekels, wij noemen ze Imkes. Imkes? Nee. Maar wat betekent imkjes? Krekels. Op zijn, op zijn ah, renkums? Ja, bijvoorbeeld, ja. Zo is het. Hier zit Met die. Hier. Imke's. Uh, Imke zou, zou best... Uh, ik weet dat er een, een, een oude naam is. Uh, Heim, Heimke. Ja. ja, zie. je, en als je huis, dus uit... Ja. En als je dus die haar weglaat, dan, uh, dan maar je blijft oh, er makkelijk iets over. Uh, Zomer en winter. Ja, ik hoor ze al geen eens meer. En je kan ze ook kapot strappen, ze komen nooit terug. Ja. ja. Het leukste is als je fruit op het weekend. Als je daar fruit aanlegt op de tafel, een appel of zo, dan kom je naar het weekend terug en is vaak de helft helemaal eruit. Ja, dat niet, dus. Voor het zijn. is helemaal aangevreten. Wat, wat eten ze nog meer in de, in de natuur? Vissen zijn nogal vegetarisch. In sommige landen, zuidelijke landen, uh, zijn er ook allerlei oogsten die, uh, die daardoor door deze beesten vernietigd worden. Dus uh, ze kunnen zelfs best lastig zijn. Ja, daar is hij weer. Hij heet ook wel de bakkerskrekel. Ja, vroeger zat hij dus vooral bij bakkerijen. Daar was het jaar in, jaar uit, zomer en winter warm bij de oven. En uh, daar kon hij dan overleven. Want het is natuurlijk eigenlijk een zuidelijke soort die helemaal niet thuis hoort. Maar uh, alleen in de menselijke omgeving kan overleven. En uh, ja, bakkerijen moeten natuurlijk aan, uh, tegenwoordig aan allerlei hygiënevoorschriften voldoen. En daar is hij gewoon eigenlijk weg. Ja, hoewel het daar natuurlijk net zo warm is als vroeger. Maar dan is hij verdreven. Maar hij staat gewoon weg. Ja. Het is daar schoon nu. Ja, we hebben hier nog een, uh, een. wat minder schoon plekje. Toch warm. En dit is waarschijnlijk een populatie die al heel ja. lang bestaat: al tientallen jaren. Bovendien dus ook heel groot is. Dus dit is gewoon het kerngebied <laughs> voor deze soort in Nederland. En dat is toch wel bijzonder. Heeft hij nou niet in een bepaalde periode van het jaar dat hij uh, dit geluid maakt? Want het is een mannetje ja. en hij doet het om vrouwtjes te lokken. Doet hij dat nou het hele jaar? Ja, dat doet hij het hele jaar. Dit is een soort die geen winterslaap kent. Dus uh, die het eigenlijk het hele jaar door uh, op zoek is naar partners. En dus ook het, het hele jaar door zingt. Ook als hij echt buiten is in de natuur? Maar dan in, in Zuid-Europa? Ja, dan gaat het ook zomer en winter door. Anders is namelijk de soort dus ook gewoon uh, direct uitgestorven. En dat geldt dus voor heel veel plekken hier in Nederland, waar de soort zich in de zomer eventjes kan vestigen en ook eventjes een, een of twee generatietjes kan maken. Maar in winter eroverheen en het is weer afgelopen. Want dan gaan uh, de beestjes zelf dood, dood en de eieren gaan dood en uh, het is afgelopen. Hoe is hij eigenlijk hier ooit gekomen? Met de mens mee, waar neem ik aan. Ja, met de mens mee. Maar het is zelfs uh, heel slecht bekend waar deze soort oorspronkelijk vandaan komt. Omdat hij dus wereldwijd met de mens mee overal terecht is gekomen. Ja. Overal op lekkere warme plekjes? Overal op lekkere warme plekjes. Tot op de raarste plaatsen. Een grote papierfabriek, daar verwacht ik hem niet. En jij hebt nee, er nooit aan gedacht? Ik heb er nooit aan gedacht, nee. Maar hij komt ook op allerlei, of kwam ook op allerlei andere gekke plekken voor. Ja, een van de meest gekke plekken eigenlijk zijn de, de, de paardenstallen in de Oude Mijnen in Zuid-Limburg. Waar het natuurlijk ook altijd lekker warm was. En waar ook eigenlijk altijd wel wat te eten was voor die beesten. Maar dat waren stallen onder de grond? Dat waren stallen onder de grond, ja. Van de paarden die daar ondergronds werden gebruikt als werkpaard. Honderden meters diep en daar kwam ja. je dit geluid tegen? Ja. ja. En hoe die daar dan weer terecht is gekomen... Daar is hij nu zeker niet meer. Daar is hij nu zeker niet meer. Daar is het natuurlijk nog wel warm, maar er is denk ik geen eten meer. Dus uh, ja. Jullie vinden het leuk, hè, dat geluid hier. Maar we kregen ook reacties van mensen die zeiden... hij zit bij mij achter de koelkast en ik word gek. Nee, wij vinden dat niet erg. Meester Hoor we het op een gegeven moment niet meer ook, hè? Nee, wij vinden het nog wel leuk. Als we zo'n engens over de muur heen zien lopen, dan volg je hem en dan ben je het daarbij hem kwijt. Dus nu ook. Hij zit hier toch ergens vlakbij, ja. maar alleen je ziet hem nou niet. Hij kan makkelijk net op die muur, want die staat eigenlijk los van dat plafond. Dan kan hij makkelijk tussen zitten. En het is een soort die ook wel gekweekt wordt, hè? Belangrijk voer voor, voor terrariumhouders, voor hagedissen en zo. Dat zijn bijna altijd huiskrekels, ja. Die worden verkocht in dierenwinkels en ook daarvoor gekweekt gewoon. Dat is een wat minder leuk verhaal, althans voor, uh, voor de huiskregel. Dat is de natuur, hè? Ja. Geen gegeten worden. Ja, en u hoorde de reportage uit 2001. We hebben natuurlijk nog even contact gezocht... met de mensen van papierfabriek Parenko. Marianne Borslap meldt dat er nog steeds... op allerlei plekken huiskrekels leven in die fabriek. Dus misschien mogen we ze behalve de huiskrekel... bakkerskrekel of hinkje ook wel fabriekskrekel noemen. Want bij Parenko leeft nu al tientallen jaren... de grootste populatie van deze krekelsoort in Nederland. Nou, nu nog even de nieuwe opgave. Oplossing kunt u via een speciaal formuliertje op onze website insturen met het antwoord op de vraag welk onderwater opgenomen dier hoort u hier. Kleine aanwijzing, hoewel de dieren in deze tijd van het jaar doorgaans niet actief zijn, werden ze de afgelopen week toch nog regelmatig gemeld op de Venoorlijn. Het minuet uit de symfonie D Groot van de Duitse componist Frans Ignaz Beck uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra. Help het wetenschappelijk onderzoek een handje... en stuur uw gevangen of doodgeslagen mug op. Onderzoekers van Wageningen Universiteit roepen iedereen op... om steekmuggen die nu actief zijn te vangen. En naar hen op te sturen voor onderzoek Dead or Alive... Dat maakt Arnold van Vliet allemaal niks uit. Want mogelijk zit hier het tweelingzusje van de bekende huissteekmug bij. Met dat verschil dat dit tweelingzusje ook in de winter actief blijft. Henny Radstaak is met Arnold van Vliet van de Natuurkalender... en muggenonderzoeker Sander Koenraad op de universiteit universiteit in Wageningen. Zo, dat was er één of niet? Ja, hier heb je er één. Ja. Gewoon een huisstukmug. In de winter? In januari? Ja, midden in de winter. Dat is uh, wat je niet zou verwachten aan de meeste mensen, denk ik niet. Dat de muggen nog steeds gewoon actief kunnen zijn. Ik zag een paar weken geleden eentje bij mij thuis ook uh, tegen de muur zitten. Maar dat kan dus gewoon. Ja, dat kan gewoon. Ik had er zelf ook nog uh, een paar in huis zitten... Die hebben het ook niet overleefd, overigens. Dus die zijn niet meer... Uh, niet meer... Omdat je ze hebt doodgeslagen? Omdat ik ze heb doodgeslagen, ja. Ik denk, ik wil niet nog beter worden in de midden in de winter. Uh, maar het gebeurt wel. En dat krijg je ook... Uh, als je op Twitter kijkt bijvoorbeeld... zie je dat er nog heel veel uh, meldingen eigenlijk zijn... van mensen die uh, gebeten zijn door een, uh, door een mug. Als je zoekt op hashtag muggenbult of zo... Ja, nou, of... typ maar eens gewoon muggenbult in. En ja. ik, ik heb hier eentje van 12 uur geleden... van in de Kimberly. Ah, uh, heb een muggenbult op mijn been. Uh, of, en de eerste muggenbult van dit jaar is ook gespot. Of hier nog een, uh, een leuke... waarom heb ik een muggenbult in de winter? Uitroepteken, vraagteken, uitroepteken, vraagteken. Waaah! Wow! <laughs> en, zo, en zo gaat dat door. Dus uh, er worden nog genoeg mensen uh, gebijt op dit moment. Sander Koenraad, is dit de huissteekmug uh, Mijn vermoeden is uh, van wel, ja, dat dit uh, de huissteekmug is. Maar... Um... Ja, we zullen het ook nog even nader onderzoek moeten doen aan deze mug... om te kijken wat het nu precies is. Dan zullen we hem voor onder de microscoop moeten leggen. Dat het een mug is, kunnen we in ieder geval duidelijk zien. Heeft een, deze mug heeft een duidelijke zuigsnuit. Die naar voren stekende snuit, die ongeveer half zo lang is als het lichaam... En waarmee ze dus ook ons, ons te pakken neemt. Waar ze het bloed mee zuigt. Waar ze het bloed mee zuigt, inderdaad, ja. Maar er kunnen er nog twee soorten zijn, hè? Ja, in Nederland hebben we ongeveer of ruim dertig soorten steekmuggen... Uh, een aantal daarvan, twee soorten eigenlijk blijven actief uh, in de winter. Maar eigenlijk de huisteekmug, zoals we die kennen uit onze slaapkamer in de zomer... daarvan zijn eigenlijk twee varianten. En één variant daarvan, die gaat wel in winterrust. Dus in uh, oktober, november zoekt hij een lekker plekje op en gaat in, in winterrust. De andere variant, die blijft wel in de winter actief. Het vreemde is dus als, je, als we ze bekijken... dat je aan de buitenkant niet het verschil kunt zien. En daarvoor moeten we echt naar het DNA gaan kijken. Naar het genetisch materiaal van de mug. Om te kijken uh, met welke mug we dus nu te maken hebben. Je hebt die twee verschillende hier. Doe je hier onderzoek naar? En uh, in het laboratorium zullen we even naartoe gaan? Want dan ja, kunnen we ze ook zien aan. en horen. Ja, gaan we zeker doen. De ja. levende? De levende, ja. ja. Deze dode gaat mee? Die gaat, uh, wordt aan, na de onderzoek onderworpen. Hier in het laboratorium uh, ja, twee kubussen... Uh, ja, dat zijn uh, twee kooien. Uh, zoals je hier kunt lezen, het is uh, de Culex pipiens pipiens variant. Hier is de Culex pipiens molestis variant. Je kunt uh, zoeken uh, wat je wilt, maar het, het zijn dus twee verschillende varianten. Aan de buitenkant zul je geen enkel verschil uh, kunnen zien. Die molestis, dat is die variant die nu steekt? Deze kan inderdaad in de winter actief blijven, terwijl deze, andere, die, deze kooi die we hier hebben, uh, in winterrust gaat. Die mogen gaan in winterrust. Dat is deze molestus-varianten in de winter actief kan blijven. En dus bloed kan blijven zuigen bij ons. En dus inderdaad ook in de winter ja, overlast kan veroorzaken. Nou, ze zien er op het eerste gezicht echt exact hetzelfde uit. Waarom wil je nou precies weten om welke soort het gaat? Of het om die Culex pipiens pipiens gaat of om die q pipiens molestus? Nou, dat is heel, heel relevant, omdat deze ook mensen bijt. De molestus? De molestus inderdaad. Nou, we zijn dus enigszins bezorgd ook dat, he, wellicht door klimaatverandering of andere ontwikkelingen, dat er ook steeds meer ziektes ook overgedragen kunnen worden in, in Europa. Zoals? En, nou, in zuidelijk Europa hebben we te maken met uh, ziektes zoals het West uh, nijl virus, het Chikungunya virus. Dat klinkt allemaal erg, uh, erg exotisch. Wat doen die? Die kunnen de mensen behoorlijk ziek maken. Dus uh, koorts, pijn aan de ledematen, behoorlijk, behoorlijk vervelend. En die ziektes, dat zijn eigenlijk virussen die die ziektes veroorzaken... die kunnen dus door deze muggen worden overgedragen. Nou, dat is dus eigenlijk de vraag of ze dus ook door deze soorten muggen kunnen worden overgedragen. Nou, daar doen wij bij ons hier in Wageningen ook onderzoek aan. En wij kijken dus of die soorten, door ze bloed aan te bieden met dat virus... ook in staat zijn om zo'n virus over te brengen. En daarmee kunnen we gewoon veel betere inschattingen maken van het risico... dat we wellicht in de toekomst hier ook met dat soort ziektes te maken krijgen. Kijk, in, momenteel in, uh, in Zuid-Europa, landen zoals Italië, Griekenland, Hongarije... Hè, daar, daar worden deze ziektes al, al overgedragen... en hebben te maken met enkel honderden gevallen uh, per jaar. Voorlopig is dat in Nederland niet het geval. Dus er zijn in Nederland geen ziektes die door uh, deze steekmuggen worden overgedragen. Maar we willen natuurlijk wel graag goed voorbereid zijn... van uh, wat, wat kan er eventueel hier in, uh, in Nederland gebeuren. Vandaar, Arnold, de muggenradar vanaf nu... Ja, vanaf nu naar uh, eerdere projecten als allergieradar, tekenradar... Uh, die heel goed werken, trouwens, samen met het publiek. Uh, denken we, dan moeten we dat ook voor muggen kunnen doen. Ja, wat uh, willen jullie? Gewoon van iedereen willen jullie waarnemingen hebben uit het hele land. Ja, we willen aan de ene kant weten van uh, waar ervaart men wel of geen overlast. Dus ook als je geen overlast ervaart, willen we het eigenlijk graag weten, want dat is ook informatie voor ons. En dan gaat het met name om nu, specifiek nu in de winter? Gewoon op dit moment. Uh, als je vandaag uh, uh, even bekijkt of gisteren heb ik uh, overlast ervaren, ja of nee. En, ten tweede, naast de overlast wel of niet, uh, willen we graag weten: van, uh, ziet u muggen, ja of nee? En als je een mug hebt, uh, kan je die ook vangen en opsturen naar ons. Zodat wij uh, kunnen kijken van welke muggensoort gaat het hier om. Gaat het zonder met Dena? Dat gaat prima, zolang die mug maar als die gevangen is binnen drie dagen bij ons binnen is... dan blijft dat DNA, dus dat genetische materiaal, voldoende behouden. Ja, doodgeslagen kan ook. Doodgeslagen, platgeslagen, dat, dat maakt niet uit. Dan kunnen we alsnog wel zien of het een steekmug is of niet. En kunnen we alsnog wel dat genetische materiaal eruit halen, opwerken... en inderdaad kijken van is het de ene soort of de andere soort. Als ik zo'n mug gevangen heb of doodgeslagen heb, dat is misschien makkelijker. Hoe stuur ik die dan naar jou op? Iedereen heeft vast wel een uh, lege flessendop in huis. En als die schoon is, dan kun je daar gewoon je doodgeslagen mug of muggen uh, in leggen. Dus deze mug die gaat dan in een dopje van zo'n petfles? En dan even een stukje tissue eroverheen. Dit is gewoon een simpel huisuitfolie. Heeft iedereen denk ik wel, uh, wel een huis. Dan kun je verder vervolgens uh, de dop mee uh, inwikkelen. En dan uh, blijft die mug daar gewoon goed in zitten. En dan gaat hij zo in de envelop. Die kun je aan ons adresseren. De instructies daarvan vind je op de muggerader website. Als je een mug hebt, krijg je als je de vragenlijst op het formulier op internet invult, krijg je ook een unieke code daaraan toegevoegd. En die unieke code hebben wij ook weer nodig voor onze eigen administratie, maar ook om een later stadium door te kunnen geven, terug te kunnen koppelen aan de mensen zelf, van met wat voor muggen ze te maken hebben gehad. Ja, gaat je, nu, je steekt je arm erin en laat je expres steken, zonder? Nou, in het kader van het, van het onderzoek hè, willen we natuurlijk de, deze muggen ook wel kunnen opkweken. Dus die muggen hebben bloed nodig. Dus, de meest simpele methode is om je, om je armen gewoon in te steken. Maar we, hebben ook, we hebben ook andere apparaten waarmee we ook het bloed kunnen, <lacht> kunnen, kunnen, kunnen aanbieden. Maar dit is, uh, dit is soms wel net zo handig. En je ziet inderdaad dat ik nu al een stuk of... Oh, er zit al een stuk of tien op je hand. Meer Precies. wel. Ja, en... Altijd mooi, hè. Een onderzoeker die <lacht> zich opoffert zichzelf voor de wetenschap. Precies, muggen in januari. Stuur ze op. Ja, stuur ze op en uh, dan, dan kan je uh, op de website ook gewoon zien... Uh, op een gegeven moment, het duurt even voordat het verwerkt is... maar dan kan je zien van waar in Nederland uh, er wel of geen overlast is... wel of geen muggen gezien worden. Dus dat is, uh, we zijn heel benieuwd waar dat uh, toe gaat leiden. Tot en met maart kunnen mensen muggen blijven insturen. Ga dus muggen vangen op vroegevogels.vara.nl... vindt u alle informatie over hoe en waar naartoe u uw muggen kunt opsturen. We hoorden uit de symfonie in D-groot van Johan Stamits. Het eerste deel, het presto. Uh, wij zijn zo terug na acht uur. Uh, eerst Ster en nieuws. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf acht uur... praat ik een uur lang met een toonaangevende Nederlandse wetenschapper. De kennis van nu met Koen Verbraak. Over drijfveren, wapenfeiten, twijfels en fascinaties. De kennis van nu, elke zondagavond om acht uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 17 jaar geleden sturen de VPRO's en beste filmmakers naar de Elstedentocht voor een eigenzinnig beeld van de Tocht der Tochten. Een uniek project, maar nooit afgemaakt. De films verdwenen in een kelder. Tot vandaag. De teruggevonden Elstedenfilms. In andere tijden sport iets na 10 uur op Nederland 1. Dag, uh, ik vroeg me af of u in een van de winkelwagentjes een belastingdienst envelop met een boodschappenlijstje erop heeft gevonden. De brief zat er nog in.